Tegen uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Een uitzendbureau uit Roosendaal wil een stagiaire niet in dienst nemen... omdat ze mogelijk een hoofddoek gaat dragen. De manager zegt in een opgenomen telefoongesprek... dat ze dat gewoon mag eisen van de werknemers. Het is wettelijk niet toegestaan om iemand te weigeren... op basis van zijn godsdienst. En ook het dragen van een hoofddoekje valt daaronder. De stagiaire gaat aangifte doen. In Den Haag is opnieuw topoverleg geweest over de uitspraken van de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken over de veiligheidsdiensten. Dat bevestigen Haagse bronnen. Vice-premier Rutte, minister Hennis, minister Plasterk en vicepremier premier Asscher spraken elkaar in het ministerie van Sociale Zaken. De fractievoorzitters van de grote oppositiepartijen hebben twijfels over het functioneren van minister Plasterk als verantwoordelijke voor de AIVD. Dinsdag is er een kamerdebat over de kwestie. Ballast Nedam heeft in de jaren 90 steekbenningen betaald om een grote opdracht in Suriname binnen te halen. Advocaat Spong bevestigt dat na berichtgeving in NRC Handelsblad. Volgens de NRC heeft Ballas Nedam in totaal 34 miljoen euro betaald om twee grote bruggen te mogen bouwen. Het geld zou onder andere zijn overgemaakt naar toenmalig president Wijnenbos en zijn adviseur Desi Bouterse. Dat het bouwbedrijf in de jaren in het buitenland mensen omkocht was al bekend. Ballas Nedam heeft in 2012 een schikking van 17,5 miljoen euro getroffen met het OM om vervolging te voorkomen. Pek Zwolle heeft met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De Utrechters moesten na bijna een uur spelen met tien man verder en verspeelden vervolgens de 1-0 voorsprong. Voor Pek Zwolle was het de derde eredivisiewedstrijd op rij die werd gewonnen. Het weer bewolkt een periode met regen, blijft vannacht zacht met 4 tot 8 graden. Ook morgen een geruime tijd regen en een graad of 10 en er staat dan een stevige zuidelijke wind. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Na een ongeluk staat er op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiderslot en Muiden 2 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Vanwege technisch onderzoek na een ongeluk is op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Vinkenveen en Breukelen alleen de linkervluchtstrook open. Vanaf Knopend Hodendrecht staat er file. Verkeer richting Utrecht rijdt het beste om vanaf Knopend Hodendrecht via de A9, A1 en A27 over Hilversum. Na een aanrijding rijden tussen Eindhoven en Helmond geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op aan de vooravond van de winterspelen in Sochi gaat andere tijden het ijs op met Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel. Nederlandse kunstrijdsters aan de wereldtop bij de Spelen van 1964. De een heette het grootste talent te zijn, de ander won de grootste prijs. Concurrentes die vriendinnen waren, vanavond vijf voor half tien op 2. Radio 1 VPRO Buitenland. Met Chris Keijne. Goedenavond. Na twee volledige voetbalavonden hebben wij vanavond weer de ruimte... voor onze kijk op de wereld. Al houden we u natuurlijk ook tijdens deze uitzending op de hoogte... van de verrichtingen van Ajax en Groningen in de Arena. Maar verder, nu alle ogen vanaf morgen gericht zijn op Sochi... en in het verlengde daarvan op de rechten van Russische homo's en lesbo's... richten wij de blik op Afrika... waar het erop lijkt dat die rechten steeds verder worden ingeperkt. En de muziek van vanavond wordt verzorgd... door het orchestra de Instrumentos Reciclados, oftewel het Afvalorkest. Een speciale viool, Ja, een violine speciale van de materialen reciclados. Van recycled materiaal. De dus de onderkant is een bakblik. En de bovenkant is gemaakt van een oud verfblik. Ja, nu nog even stemmen, zometeen een reportage. En we kijken trouwens ook naar Sochi zelf... door de ogen van voormalig NRC-correspondent in Rusland... Michel Krilaars, die een column voor ons schreef. En in ons buitenlandpanel aandacht voor de buurlanden... Pakistan en India. In het ene land wordt er door de regering onderhandeld met de Taliban... en in het andere wordt de politiek opgeschud... door een partij voor de kleine man. Dat allemaal zometeen, maar eerst. In de arena probeert Ajax de koppositie te verstevigen... ten koste van Groningen. En die houtkamp, lukt dat, lukt dat een beetje... Nog niet Chris, staat 0-0. 19 minuten gespeeld. Nummer 1 inderdaad, Ajax tegen nummer 8. En Ajax wel wat kansen is sterker, veel sterker dan Groningen. Maar de paar kansen die het heeft gekregen, onder andere door Siem de Jong, werden over of naast geschoten. En dus na bijna 20 minuten spelen staat het nog 0-0 bij Ajax tegen FC Groningen. Oké, okay, dankjewel die Houtkamp. Zodra er meer te melden is, zijn we bij je terug. Maar eerst een website blokkeren zonder tussenkomst van een rechter... en op grote schaal internetverkeer kunnen monitoren... Waar hebben we dat eerder gehoord? Maar nee, dit gaat niet over de NRC en ook niet over Ronald Plasterk, maar over wet 56-51. Een wetsvoorstel dat deze dagen in het Turkse parlement wordt besproken. Opgesteld na de protesten rond het Gezi Park in Istanbul afgelopen zomer, is dit de draconische reactie van de AK-partij van premier Erdogan. Europarlementariër Marietje Schaken van D66 aan de tele telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je zou kunnen zeggen wij doen het stiekem, maar de Turken leggen het netjes vast in een wet. Nou, uh, ik denk dat we, dat we moeten kijken naar uh, of er inderdaad voldoende democratische controle is... op uh, wanneer websites worden afgesloten, wanneer er censuur is... maar wanneer uh, ook mensen in de gaten worden gehouden. En in Turkije zien we daarin al een jarenlange trend... Uh, die uh, journalisten de mond snoert die het moeilijker maakt om uh, op internet te bekijken of te beluisteren wat je wil. Ja. Uh, vrije meningsuiting staat erg onder druk en gisteren is in het parlement uh, de laatste versie van een onderdrukkende wet uh, die dat mogelijk maakt aangenomen. Want wat staat daar precies in? Nou, deze wet maakt het mogelijk voor de telecomautoriteit, maar ook voor internet service providers, dus internetaanbieders, om uh, ja, zonder tussenkomst van de rechter te zeggen uh, welke websites wel en niet uh, acceptabel zijn. Mm -hmm. uh, en ik begreep zelfs dat het ook mogelijk wordt om, om individuele tweets bijvoorbeeld um, nou ja, uit uh, de lijn van mensen hun communicatie te halen. Uh, en uh, ja, we zien, we zien een brede onderdrukking van het vrije woord, van de vrije pers en ook van het vrije internet in Turkije. Uh, zojuist werd ook bekend dat een um, uh, journalist die in Turkije werkzaam is, het land zal worden uitgezet vanwege kritische tweets. Ja. Dus we moeten deze wet ook zien in een bredere... Uh, ...trend van een, een gebrek aan respect voor mensenrechten... ...en ook echt de diepe staat... De crisis die we nu in, uh, in Turkije zien. Ja. En He de uitholling van de rechtsstaat al daar. Ja, heel even terug naar die wet. Wie, wie bepaalt er dan straks precies... Uh, ...wanneer een website geblokkeerd wordt? Wie neemt die beslissing? Ja, dat zal op basis van die wet getoetst kunnen worden. Maar uh, de autoriteiten kunnen ook zelf ingrijpen. En dat is waar je natuurlijk een heel erg groot schemergebied krijgt. Uh, op het moment dat de telecomautoriteit kan oordelen dat een website niet acceptabel is uh, qua inhoud. En die dan ook meteen zonder tussenkomst van de rechter van het internet af kan halen. Ja. Uh, en als we dan weten dat de scheiding van machten in Turkije niet erg stevig is... ...dan, dan laat dat een deur open voor allerlei politieke inmenging, voor uh, het onderwerp voordeel van individuen voor wille willekeur uh, en dat is natuurlijk uh, heel gevaarlijk. Het leidt ook vaak tot zelfcensuur, tot, tot uh, ja, zorgen onder mensen die zijn er al in Turkije en die zullen hierbij niet uh, minder worden. Nee, u zei net uh, de wet is inmiddels al aangenomen door het parlement. Ik begreep dat dat in een soort eerste lezing is, maar dat er nog definitief over alle artikelen afzonderlijk gestemd moet worden. Hoe, hoe staat het er precies mee? Ja, er is gisteren een stemming geweest. Ik zou even de exacte procedure erop na moeten uh, kijken. Maar aangezien de regeringspartij een meerderheid heeft ja. uh, en dit voorstelt, kunnen ze daar een eind mee komen. Uh, uiteindelijk moeten wetten wel door de president worden goedgekeurd. Maar uh, het moet wel ver gaan, wil, wil hij zijn handtekening niet zetten. Dus ik denk, en daarom was er ook veel ophef in Turkije vandaag, uh, dat de stemming gisteren in het parlement veel zegt over de richting waar het land op gaat. Ja, nu was uh, premier Erdogan uh, nog niet zo heel erg lang... namelijk twee weken geleden in uh, Brussel... voor overleg in EU-verband. Um, is hij daar dan wel uh, stevig genoeg uh, toegesproken... of uh, laat ik zeggen uh, duidelijk genoeg gewezen... op de risico's van dit soort maatregelen... als het gaat om de relatie met de Europese Unie? Ja, wat, wat D66 betreft kunnen uh, het aanspreken op... Het belang van de rechtsstaat en het belang van vrije meningsuiting nooit sterk genoeg zijn. Dus ik had het graag nog wat steviger gezien. Het is zo dat hij uh, na zijn bezoek aan Brussel een wet die ging over uh, ingrijpen in de rechtelijke macht heeft, uh, heeft teruggetrokken. Mm -hmm. uh, dus hij, hij begint zich wel zorgen te maken over wat de Europese Unie vindt, maar heeft vaak ook hele stevige woorden, bijna uh, samenzweringstheorieën over wat de internationale financiële markten allemaal. Uh, wel niet doen in, uh, uh, in Turkije en wat de internationale media al niet teweeg brengen. Dus uh, ik zie allerlei verschillende signalen van een premier die uh, uh, als een kat in het nauw zit. Ja, dus, dus wat zou er uh, vanuit Europa nu de boodschap moeten zijn op dit moment hierover? De boodschap moet glashelder zijn dat dit soort wetgeving niet acceptabel is en Turkije is ook niet dichterbij de Europese Unie brengt. En uh, dat is een, een wens die premier Erdogan nu wel duidelijker uitspreekt. Hij haalt de banden met Europa aan. Ik denk dat hij hoopt dat het hem zal helpen... in zijn interne uh, machtsstrijd um, waar hij in verwikkeld is. Uh -huh. um, maar voor Europa is er uh, niet zoveel flexibiliteit. De criteria waar een uh, kandidaat lidstaat aan moet voldoen staan vast. En wat we vooral moeten doen politiek gezien... is heel duidelijk maken dat die criteria... Uh, ja, gehaald moeten worden. En dat ja. we verwachten dat er resultaten zijn. En dat dit soort wetten niet binnen die criteria vallen. Dat hebt u in ieder geval luid en duidelijk gezegd. Hartelijk dank, Europarlementariër Marietje Schaken van D66. Hallo. Hallo. Hallo. Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. Ja, fysiek geschapen zijn als man in Zimbabwe... en dan met korte jurkjes en hoge hakken eh, rondlopen... omdat je je vrouw voelt. Daar moet je lef voor hebben. We bellen daarom vandaag naar Bulawayo met Ricky Netensen, eigenaar van een modellenbureau en een bekend transgender in de regio. Vorige week namelijk werd Ricky door drie jonge leden... van Robert Mugabe's partij opgebracht... nadat ze in een hotel het damestoilet had gebruikt. Aan Saskia Houttuin vertelde ze wat er vervolgens gebeurde. They didn't like what I was doing. Deze mannen waren het blijkbaar niet eens met wat ik had gedaan en wilden daarom geld van me hebben. Maar toen ik dit niet gaf, belden zij de politie. Met acht man sterk en twee minibusjes ben ik vervolgens door haar opgehaald en naar het politiebureau gereden. Opgepakt omdat je naar de vrouw wc ging dat moet toch ook voor de politie, en een lachertje zijn geweest. Were, were they serious? I was asked to give a statement. They took a mugshot. I had to give my fingerprints. <clears throat> But then I was taken to a side room and I was asked to... Ik moest een verklaring afleggen en er werden foto's van me gemaakt en vingerafdrukken genomen. Maar daarna moest ik ook nog naar een klein kamertje waar zes mannen toekeken hoe ik mijn broek uittrok. Ze wilden mijn geslacht zien en bekeken dat ook onder een luid gejuich. Ja, dat laatste was echt afschuwelijk en vernederend. Ja, uiteindelijk kwam je vrij, maar je moest deze week al voor de rechter verschijnen. Wat was de eindklacht? Het enige waar ze me mogelijk op konden afrekenen... was het feit dat ik naar een vrouwentoilet ben gegaan. Maar het eigenlijke probleem was natuurlijk... dat ik als man door het leven ga als een vrouw. En dat ik jurkjes en hakken draag. En dat ik make-up op heb. En uh, hoe ging het daar bij de rechtbank? Oh, went really well. Erg goed gelukkig. De rechter zag in dat wat ik had gedaan niet in strijd was met de wet. Ik ben dan ook vrijgesproken. Ik besef heel goed dat deze zaak mij in de spotlight zet. Dat ben ik als publiek figuur wel gewend, veel mensen kennen me. Maar nu ik ook bekend sta als activist, hoop ik met dit verhaal een nieuwe discussie aan te wakkeren. Ja, maar is er eigenlijk wel ruimte voor? Een discussie over dit onderwerp in Zimbabwe? Ja, I don't know. You know, it's I don't think on the in the public arena, I don't think in the public arena nee. Being transgender is something that's not even spoken about. In elk geval niet openlijk. En zeker niet als het gaat om transgenders. Daarover wordt in Zimbabwe absoluut niet gesproken. Als je bedenkt wat onze eigen president zegt over homoseksuelen... dat ze nog minder zijn dan honden en varkens... ja, het wordt ons echt heel moeilijk gemaakt. Ja, Mugabe, die zei dat in de jaren negentig. Heb je het idee dat sindsdien iets is veranderd voor homo's en transgenders, zoals jij? Did something change? Ja, ik denk dat echt iets wortelsen. En ik denk dat dat in mijn geval het punt is hoe het wordt. Ja, het wordt zeker erger. Wat mij net is overkomen, is daar eigenlijk een typisch voorbeeld van. Het gebeurt ook elders in Afrika, in Nigeria, Ghana en Oeganda. Maar ik denk dat het vooral komt door activisten die een luidere stem hebben gekregen. Daar wordt nu met harde hand op gereageerd. In Boulevardio, maar ook in hoofdstad Harare, doet de politie regelmatig invallen bij bijeenkomsten van Homo-activisten. Oké, okay, maar um, hoe, hoe nu verder met jou? Ga je door met actie voeren? Ja, yeah, actually I'm thinking of relocating and leaving the country for a while. Ik denk dat ik een tijdje het land uitga. Door de bekendheid van mijn zaak word ik nu continu lastig gevallen en ook bedreigd. Ik durf de straat eigenlijk niet meer op, dus ik moet nu bedenken wat ik ga doen. Want zoals het nu gaat, voel ik me niet veilig. Dat was Ricky Nathanson uit Zimbabwe in gesprek met Saskia Houttuin. We spreken zo meteen verder over het onderwerp van homorechten in Afrika. Maar eerst gaan we terug naar de arena, naar Andy Houtkamp, want die heeft nieuws, Andy? Jawel, Ajax uh, is een voorsprong gekomen. Speelt niet goed, zeker niet goed. Heel laag tempo, maar een overtreding van Bottegien op Bojan Kirkic In het strafschopgebied leverde een penalty op. En die werd perfect benut door uh, Schöne, de rechtsbuiten. En Ajax dus op 1-0 en nu bijna op 2-0. Uh, ja, Groningen kan er weinig tegenover zetten. Dus Ajax lijkt toch wel verdiend met 1-0. Door een doelpunt, een benutte penalty van Schöne. Dankjewel. Eenzijdige kwestie in uh, de Arena. Ik zei het, we praten verder over nu alle ogen gericht zijn op Sochi en de homorechten in Rusland. Over hoe het met die rechten in Afrika gesteld is. Want in 38 landen daar zijn homoseksuele relaties officieel verboden. En dan lijkt Afrika misschien wel het gevaarlijkste continent voor homoseksuelen. En de situatie wordt er niet beter op. Onlangs tekende de Nigeriaanse president Goodluck Jonathan een wet die homoseksuele relati relaties strafbaar maakt. En in Oeganda hangt hen levenslang boven het. Tenminste, als de president daar die omstreden anti-homo-wet die dat verordeneert ondertekent. Um, wat doet de homofobie in Afrika zo oplaaien? Als dat het geval is. Daarover praat ik nu met journalist Bart Luierink. Hoofdredacteur van ZAM Magazine. En momenteel werkend aan een boek over homoseksualiteit in Afrika. Bart, dat ja, moet dit jaar uitkomen. Ja, met uh, Madeleine Maurik later in het jaar. Oké. Okay. Ja. En met cultureel antropoloog Saskia Wieringa. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Met als specialisatie homostudies in de derde wereld. Ook welkom. Goedenavond. Ja, daar. Um, met u te beginnen. Um, we hoorden het Ricky Nathanson net zeggen, de situatie lijkt erger te worden. Dat gaat over Zimbabwe, uh, maar al die berichten waar ik net een paar van noemde, wijzen ook op hetzelfde beeld in heel Afrika. Klopt dat? Ik heb ook diezelfde indruk, ja. Het wordt in ieder geval zichtbaarder, met name door de homobeweging, en de reactie daarop uh, wordt, wordt ook steeds sterker. Ja. We, hmm. zien, we zien steeds meer verhalen, we horen steeds meer verhalen over, uh, over toenemend geweld. Ja. Ja. Bart Larink, is dat ook het soort berichten wat jou bereikt? Ja, het is wat ik heb een wat tegenstrijdige indruk eigenlijk... als je vanmiddag nog eens gekeken naar statistieken in andere landen... zie je bijvoorbeeld in Brazilië in 2012 310 mensen vermoord. Vijfduizend uh, geweldsconflicten, waar aangifte van gedaan is. Frankrijk, 2000 incidenten, kwart meer dan het jaar daarvoor. Uh, nou, ik denk dat als je alle uh, moorden in Afrika bij elkaar optelt... kom je nog lang niet in de buurt van het getal van Brazilië... Uh, tegelijkertijd kun je niet zeggen dat het gaat ontzettend goed... of het gaat een stuk beter dan in Brazilië. Wat Ricky Netensen net zei in het gesprek... er is die toenemende zichtbaarheid van activisten... en ja. daar wordt op, uh, in, in een aantal landen op een uh, heftige manier op gereageerd. Hm. Dus... Er is vooruitgang, er is toenemende zichtbaarheid. Er zijn steeds meer activisten. Er is discussie over in, in allerlei landen, in allerlei kranten, in inbelprogramma's enzovoort. En er is een hele heftige reactie. Ja. Maar het ja? probleem is dat in Afrika zeker lang niet alle moorden... ook als homofobe moorden worden geregistreerd. Of sowieso geregistreerd worden. En als we bijvoorbeeld kijken bij wat er in Afrika... Uh, of in een aantal Afrikaanse landen toch nog vrij veel voorkomt... dat is die zogenaamde corrective rapes. Waarbij ook vrouwen vermoord worden. Waarbij de zogenaamde... Uh, ja, meestal mannelijke vrouwen, hmm. uh, boetjes zou je kunnen zeggen. Uh, uh, uh, uh, ja, een groepje mannen krijgen die dan zeggen van ja, zullen jou eens even verkrachten? Dan, je hebt dan nooit vast een echte man gehad en zo. Ja, ja. En, en daar en die worden vaak vermoord. En dat zijn gevallen die vaak helemaal niet erkend worden of herkend worden hmm. als homofoob geweld. En ook niet in de statistieken terechtkomen. Nee, nou ja, goed, op de, over die cijfers, dan uh, een, een, een gemengd beeld. Um, in ieder geval zijn er een paar voorbeelden op het ogenblik. Uh, ik noemde ze net in Nigeria en in Oeganda, waar heel concreet een reactie van autoriteiten komt. Wetten worden aangenomen. Laten we even beginnen met uh, Nigeria, waar homoseksuelen sinds begin dit jaar tot 14 jaar cel kunnen krijgen. Um, ja. Waarom heeft president Goodluck Jonathan deze wet ingevoerd, Bart? Het is ook weer een, een, een complex aan allerlei uh, factoren. Er zijn verkiezingen volgend jaar in Nigeria. En uh, de positie van uh, Jonathan is niet al te sterk. Uh, er is uh, zeer veel uh, discussie in Nigeria over de corruptie. Uh, dus er wordt gezocht naar afleidingsmanoeuvres. Mm -hmm. Er zijn... Uh, Tendensen er zijn: er, er is conflict tussen verschillende uh, kerken. Uh, in Nigeria, natuurlijk, heel, heel erg tussen de christelijke en de, de, de moslimkerken. Maar dat conflict dus men... zal niet over homoseksualiteit nou, gaan, Nou, men ik. biedt tegen elkaar op in homo ja, precies. He, dus dat, ja. dat is wat je, wat je tegenkomt. En, uh, en dan uh, lopen daar nog wat Amerikaanse evangelisten tussendoor... Mm -hmm. die dat lekker aanwakkeren. Uh, mm -hmm. In Nigeria, zeker ook in Oeganda... dat zijn uh, zeer strak, sterk georganiseerde lobby's... met heel veel geld erachter... die het in Amerika eigenlijk afleggen. He, die, dus die, die, die, die, die steeds minder aanhang hebben. Althans, voor dat, dat hun anti-homo-standpunt steeds minder de handen op elkaar... Krijgen en uh, ja, nieuw terrein zien uh, in, uh, in Afrika. Ja. Nou, dus al die factoren spelen een rol. Ja, ja, en, in, en in Noord-Nigeria zit daar natuurlijk ook nog uh, die Boko Haram-beweging bij. Ja, en sowieso een radicale een, is een mythische organisatie. Ja, geweld die gebruikt ook. die ja. geweld gebruikt. En in Noord-Nigeria Noord geldt de doodstraf voor homoseksualiteit. We ja. hebben geen, tenminste, ik weet op dit moment geen verhalen van mensen bij wie het ook voltrokken is. Nee. Maar die strijd zit er dus ook bij. Ja. Er zijn een aantal ja. staten in Noord-Nigeria. Waar de sharia officieel uh, de wet ja. is, waar ook vrouwen tot steniging zijn veroordeeld naar ja. overspelden, dus ook dat zijn vodden die nooit worden uitgevoerd, tot nu toe, in ieder geval. Hè. Maar nee, maar wat ik bij Bart Laring hoor, is dat dat het zeker in Nigeria, dus ook heel duidelijk een, een politiek instrument het is, een politiek is instrument. dat dat ja. de kerk een rol speelt en dat nou ja, van buitenaf die Amerikaanse invloed, maar als je als politicus uh, populair moet worden door homohaat te ventileren... betekent dat dan dat daar een rijke voedingsbodem voor is in Afrika? Nou, in die zin, um, een aantal onderzoekers gebruiken de term fallocratie. Uh, zo van um, leiders, die willen graag gezien worden als sterke leiders... mannelijke leiders als sterke leiders. En die kracht die moet dan in hun vallen zitten. En homo-haat, het verkondigen van homo-haat... dat versterkt het imago van een krachtige mannelijke fallocratische leider... En uh, daar horen we dus analyses van uit, uit een aantal landen... dat dat een rol speelt. In Cameroen, ook in Oeganda uh, en in Namibië. Dat leiders dit dus uitspelen. Zo van, uh, ze hebben wat, wat Bart ook al zei, ze staan onder verschillende vormen van druk. En het uitspelen van die, van die agressieve mannelijkheid... die kan hen een zeker kapitaal opleveren. Ja, is dat, ja Bart nou Ja, Zeker onder meer traditionele aanhang van, mm -hmm. van dat soort leiders. En uh, die is nog aanzienlijk natuurlijk tegelijkertijd... Wat ik interessant vond in Zimbabwe natuurlijk is in de medio jaren 90 als in, in Zuid-Afrika wordt natuurlijk een grondwet aangenomen, dat is de homofriendelijkste van de hele wereld. Ja. Daar wordt in Zimbabwe onmiddellijk op gereageerd door, door Mugabe. Uh, zegt, nou, hij moet daar niks van hebben. En je ziet tegelijkertijd, dus hij bespeelt dat anti-homo ding. Ook omdat hij onder grote druk staat van zijn eigen aanham. Die zeggen, jullie zijn jezelf aan het verrijken. Jullie stoppen je zakken vol. En wij die een onafhankelijkheidsstrijd hebben gevochten. Wij krijgen helemaal niks. Wij willen ook wat hebben. En dan denkt Moe ah, nou weet je wat, ik ga lekker naar die, op die homo's inhakken. Als een soort afleidingsmanoeuvre. Ja, ja. Dat werkt voor een deel. Maar je ziet ook dat heel veel mensen... en ook zeker jongere generaties bij zichzelf denken... ja, weet je wel, donder op, dat, wat waar, waar heb je het over? Mm. Opvallend is in Zimbabwe dat na die tirades van, uh, van Mugabe... Met, en soms ook met ernstige gevolgen, repressie en vervolging... er ook een opkomst is van een beweging Die wordt ja. steeds sterker eigenlijk. En dat, dus het is een, ja... Ja, uh, ja mevrouw Inga, als het een, een samenspel is van... Politieke factoren en, en uh, ja, traditionele cultuur in de zin van fallocratie. Uh, betekent dat dan ook dat de positie van vrouwelijke homoseksuelen... nog moeilijker is dan die van mannelijke homoseksuelen? Ja, op een, ik denk het wel. Ik bedoel, Het is heel moeilijk om daar onvergelijkend vergelijkend materiaal te krijgen. Maar uh, wat, wat we bijvoorbeeld zien is een aantal bewegingen. In de eerste plaats uh, dat traditionele vrouwenvriendschappen die er in een aantal landen bestonden, geïnstitutionaliseerd... waarbij vrouwen dus een verbond met elkaar aangingen... en waarbij dat verbond ook een zekere vorm van erotisme... of zelfs seksualiteit kon impliceren. Hoefde niet, maar het mocht wel. Mm. Die, die vriendschappen die staan nu onder druk. Die worden onmiddellijk geseksualiseerd en... Uh, en en het zijn ook moderne vriendschappen die in, in, in, in, in scholen ontstaan... en al dat soort dingen, maar die een hele duidelijke bond vormen. En die seksualisering van die vriendschappen... die betekent dus dat ze heel erg ja, afgewezen worden... en dat die vrouwen ook vaak uit elkaar gedreven worden... gedwongen, gedwongen uitgehuwelijkd worden... met alle verkrachtingen die daarbij horen... of vermoord worden gewoon. Terwijl daarvoor was dat een veel geïnstitutionaliseerder... Ge en geaccepteerder geheel... Hmm. Een uh, aantal activisten zijn ook vermoord. Vrouwelijke activisten in verschillende landen. Die correctieve reeps. Die, die, die, verkrachtingen waar we het net al over hadden. Uh, de traditionele vrouwenhuwelijken. Die worden sowieso gezien als iets... wat helemaal niet meer bij de traditionele tra uh, uh, cultuur hoorde. Dus er is een beweging op gang... Uh, waarbij activisten het moeilijker krijgen... maar ik zie ook heel veel uh, ongelooflijk dappere vrouwen... Ja. die zich wel blijven verzetten. Ja. Uh, maar wij bij vrouwen die proberen een beetje onder de radar te, bleven, te blijven... die dat vroeger konden doen... die dat nu veel minder kunnen en mogen doen. Ja, ja. En Dus de repressie wordt in feite harder voor diegenen... die vroeger probeerden een klein beetje onzichtbaar door het leven te gaan. Ja, Bart Luierink, er uh, is dus invloed van uh, het Westen... in de vorm van die uh, Amerikaanse evangelie... Uh, is er een ander soort invloed uh, nodig? Ik bedoel, Afrikanen moeten natuurlijk vooral zelf uh, yeah. dit probleem oplossen. Dat begrijp ik. Maar het, wat, wat, wat zou überhaupt de, de invloed kunnen zijn? Want ik begrijp ook dat een van de argumenten... Van de argumenten die voor die homofobie uh, werkt, is van... ja, dat is een wezensvreemd aan onze Afrikaanse cultuur. Dat is door het Westen, door de kolonialisten hier, hier gebracht. Homoseksualiteit. Uh, dus maakt dat ons, zeg ik even heel simpel, meteen machteloos? Ja, het wordt, dat wordt wel gezegd natuurlijk, kijk, dat, de, al die, die anti wetten in die 38 landen dat zijn producten van koloniale tijdperken, ja. allemaal Engelstalige landen waar uh, de, de wetgeving van koningin Victoria gold Maar dat wordt er dan dat niet geld... bijgezegd? Nee, dat wordt er niet <laughs> bijgezegd uh, dat, dat, dat hele idee, het is niet Afrikaans, is natuurlijk uh, onzin, het, het, het, het heeft daar altijd uh, bestaan Ik denk wat, wat Saskia en het, dat raakt eigenlijk een heel erg belangrijk punt. Het was er natuurlijk altijd. In wat je in de afgelopen tientallen jaren ziet, en Zuid-Afrika heeft daarin een soort voortrekkersrol gespeeld, dat is dat het natuurlijk ook gelabeld is. Zoals we dat een, een ontwikkeling die we ook in het Westen gekend hebben. Uh, en ik heb al eens geschreven, je ziet dus dat mensen komen uit de kast... en moeten dan onmiddellijk in een hokje. Namelijk het hokje dat ben je, je bent of homo of heter of dit of dat. Terwijl er, denk ik, in vroeger dagen een meer uh, een vloeiende cultuur was... waarin van alles en nog wat kon, zolang het maar niet benoemd werd. En ja. nu komen mensen gewoon recht op en die zeggen... wij willen erkend worden, wij willen gezien worden... Ja, en dat hoeft weer reacties, re reacties op. Ja. En bovendien ja. een ander probleem is dat het hele begrip traditie natuurlijk. Hè, dat begrip traditie wordt voortdurend geherformuleerd. Ja. In, in heel veel landen vroeger waren er vrouwenhuwelijken. Zogenaamde vrouwenhuwelijken. Ook een aantal mannen, vormen van mannenhuwelijk trouwens. Ja. Dat wordt op dit moment nooit meer gezien als een typisch Afrikaanse traditie. Nee. Terwijl het wel was. Goed. Ja. Um, we hebben wat licht op de materie geworpen. Hartelijk dank. Zag ik weer en Bart Luierink. En wij gaan onmiddellijk weer terug naar Amsterdam en die houtkamp. 42,5 minuut gespeeld. Ajax had al 3-4-0 voor kunnen staan. Na die 1-0 van Schoen uit die penalty. Maar dat deden ze niet. En toen was er één uitval van FC Groningen. En meteen een doelpunt. Een mooi doelpunt van Kostic. Dus de gelijkmaker in de 42e minuut. Ongeveer een minuutje geleden. En nu zitten we dus in de 43e minuut vlak voor rust. En staat het bij Ajax FC Groningen tegen de verhouding in. Want Lat eh, is al twee keer geraakt door Ajax, door Klaassen en Schöne. Maar dat ene doelpunt van Kostic, dat telde wel. En dus werd dat doelpunt van Schöne daarmee geëgaliseerd. En staat het 1-1 vlak voor rust bij Ajax Groningen. Goed, en nu we toch met sport bezig zijn, gaan wij ons daar ook maar even mee bezighouden. Ja, het kan u niet ontgaan zijn: morgen vindt in het Russische Sochi de opening plaats van het Olympische Wintercircus. Speciaal voor die gelegenheid vroegen wij voormalig... NRC-correspondent in Moskou, Michel Krielaars om zijn persoonlijke blik te werpen op dat evenement. En vanavond hoort u zijn eerste column. In Sochi zal menige Rus zijn ogen niet geloven... als hij ziet hoe perfect de wegen er zijn. Want dat laatste kun je van de rest van Rusland niet zeggen. Daar wemelt het asfalt van brest Tovst tot Vladivostok... van de gaten en kuilen. Op de slechtste trajecten kun je vaak alleen zichtzaggend... je eindbestemming bereiken. Zo is de vervallen weg van Moskou naar Sint-Petersburg... de belangrijkste autoroute van het land... nog altijd een armoedig tweebaansmonument voor de Sovjet-Unie. Maar anders dan in 1989, toen ik die route voor het eerst aflegde... rezen er nu permanent duizenden vrachtwagens overheen... die de hoofdstad bevoerraden met westerse levensmiddelen en consumptiegoederen. Hoe verder je buiten Moskou komt, hoe slechter de wegen. Grote boosdoener is niet de winter, maar de prijs van een kilometer asfalt die ligt in Rusland namelijk hoger dan waar ook ter wereld. Zo bleek er in 2008 op het hoogtepunt van Ruslands olierijkdom... slechts 2300 kilometer snelweg te zijn aangelegd. Terwijl China voor datzelfde traject 10 dagen nodig had. En kost een kilometer vierbaansnelweg in China 2 miljoen euro... in Rusland was dat meer dan vier keer zoveel. De afgelopen jaren is dat prijsverschil alleen maar toegenomen. Het heeft alles te maken met de eeuwenoude Russische traditie van Atkat. De overheid en aannemers spreken onderling af... dat ze de bouwkosten van een weg veel hoger opvoeren dan nodig is... waarna het overgebleven geld tussen beide partijen wordt verdeeld. Je ziet het ook in Sochi. Van de totale bouwkosten van 50 miljard dollar... is volgens het IOC 17 miljard aan Atkat betaald. Aan bouwbedrijven gelieerd aan het Kremlin zoals dat van miljardair Arkady Rotenberg, de vroegere judoleraar van president Poetin. Het grootste contrast tussen hoe het op de weg is en hoe het eruit zou moeten zien... beleefde ik op een zomermiddag toen ik naar de datcha van een vriendin reed. Na een hobbelige hoofdweg vol gaten en kuilen... bereikten we de afslag naar het park waar haar zomerhuisje stond. Over een lengte van 500 meter was de weg ineens zoals die overal in Rusland zou moeten zijn. Van dik, mooi, maagdelijk asfalt... Ach ja, verontschuldigde die vriendin zich. Mijn buurman is hoofd van de gemeentelijke dienst voor wegenbouw. Hij heeft wat asfalt voor eigen gebruik meegenomen. We profiteren er hier allemaal van. Vroeger bleven we als het regende altijd met de auto in zo'n gat steken. Toen ze de verbazing van mijn gezicht las, voegde ze er haastig aan toe... Misha, luister nou eens goed. Dit is nu eenmaal een land van twee werkelijkheden. De ene tooit hoe mooi het er zou moeten zijn... de andere hoe erbarmelijk het er echt is. Michel Krilaars van NRC Handelsblad. Volgende week hoort u hem weer. Het is ruim twee minuten over half tien. Tijd voor het nieuws gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1. Het Rode Kruis stopt met het leveren van noodtenten... aan dakloos geworden Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever. Volgens de hulporganisatie worden de tenten te vaak onderschept... en vernield door het Israëlische leger. Vorig jaar raakten ruim 300 Palestijnen dakloos... omdat Israël hun huis had vernield. Israël zegt dat alleen illegale constructies worden afgebroken. Bij de bloemenveiling in Alsmeer wordt sinds 6 uur vanavond gestaakt. Ze zijn het niet eens met de directie over een sociaal plan. Bij de veiling worden 200 van de 4000 werknemers ontslagen. De vakbond FNV eist een hogere ontslagvergoeding. Een Rotterdamse ambtenaar die vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt... is ten onrechte ontslagen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De ambtenaar zou informatie over onveilige moskee-internaten... hebben doorgespeeld aan de media. De rechter beschouwt de man als een klokkenluider... en hij had niet ontslagen mogen worden. En de ministers Plasterk en Hennis hebben in Den Haag overleg gehad met premier Rutte en vicepremier Ascher. Het topoverleg ging over hun uitspraken over de veiligheidsdiensten. De grote oppositiepartijen hebben twijfels over het functioneren van Plasterk. Dinsdag is er een Kamerdebat. En tot zover het nieuws. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Dat klopt, maar voor we naar het buitenland gaan... gaan we eerst even terug naar Amsterdam. Het is rust bij Ajax-Groningen. meneer Houtkamp, wat heb je voor eerste helft gezien? Ja, een uh, hele opvallende. Ajax veel en veel sterker. Grote kansen, ballen op de lat, op de paal. En toch uh, maar 1-0 voor op een gegeven moment. En dan vlak voor rust, de gelijkmaker van Kostic. Men is hier dus teleurgesteld, want het is bij rust 1-1 bij Ajax-Groningen. Oké, okay, als er weer wat te melden is uit de arena, dan doen we dat. Maar nu... Een symfonie uit afval. In het Zuid-Amerikaanse landje Paraguay gebeurt het. Jongeren uit arme families op en rond de stortplaats van de hoofdstad Asuncion... krijgen muziekles op instrumenten van afvalhout... en oude blikken die ze vinden op de vuilnisbelt. Criminaliteit en uitzichtloosheid maken zo plaats voor muziek en cultuur. Vorig jaar kreeg het orkest een van de Prins Klaus prijzen... en deze week kwam het naar Nederland... en gaf onder meer een concert op het Montessori Lyceum in Amsterdam. Verslaggever Edwin Koopman luisterde mee. Ángeles. Angelis is uh, 22. Dat is speciale viool is speciaal, een speciale de Sí, un violín especial hecho de materiales reciclados. Van recycled materiaal. Este violín está hecho de una asadera para cocinar el pan. Ah, dit is uh, een bakblik. Dus de onderkant onderkant een bakblik? De parte del frente, de la tapa es una vieja lata de pintura. En de bovenkant de bovenkant is gemaakt van een oud verfblik. Het zijn de palets. Palets? Zeg, ah, precies. de de hals van de viool is gemaakt van, uh, van hout van pellets. Donde terminan las cuerdas es la mitad de un tenedor. De snaren worden vastgehouden door een vork, vier snaren, vier uh, punten van de vork. Especialmente. Ja, is ze voor gemaakt. Que nosotros con basuras sí podemos hacer muchas cosas. Wij met onze met met heel weinig spullen, met afval in feite kunnen we toch onze droom waarmaken. De instrumenten worden nu gestemd. Zo meteen gaat hier het concert beginnen. Christa Meindersma, directeur van het Prins Klaus Fonds. Waarom heeft dit Kringlooporkest jullie prijs gewonnen? Het orkest heeft de prijs gewonnen om de innovatieve, creatieve manier... waarop ze eigenlijk hun situatie benutten en iets doen wat heel veel anderen en ook de gemeenschap inspireert. In dit geval maken ze instrumenten uit het vuilnis... wat ze vinden op de plek waar ze wonen. Ze wonen namelijk op een vuilnisstortplaats in Catuera. En ja, ze gebruiken het vel wat ze om zich heen hebben... hun dagelijkse realiteit... en hebben dat echt getransformeerd tot dit orkest. APPLAUS De die naar, uh, hier naar Nederland zijn gekomen zijn niet allemaal van de wijk, rond de vuilnisbelt. Bijvoorbeeld uh, Angelis, die ik uh, net sprak, is, uh, is vrijwilliger. Maar Tanja Werde uh, komt wel uit de wijk, Cateura. Hoeveel zijn ze? het. 17 jaar, Tanja. Tanja, uh, eres de wijk waar de wijk sí, Ja, Ik uh, kom inderdaad uit die wijk. Uh, en werk je dan ook op die stortplaats? Ja, sí, mijn papa werkt niet. Ik niet, maar uh, mijn vader die werkt er. Uh, en uh, is hij dan een van de mensen die materialen vindt voor deze instrumenten? No, nou, hij is een van de mensen die materialen voor de instrumenten Nee, Hij is niet in met dat ding. Hij is een werkgever. Hij houdt er zich niet zo mee bezig, maar hij is gewoon een werknemer daar. Maar hoe kwam jij dan ooit op het idee om een viool te gaan spelen? No, eh, mijn papa. Ik heb me in de um, si, ah. en la de muziek. y. hij heeft het maar mijn vader die heeft me naar de muziekschool gestuurd. En, uh, en toen? Ik Quería ver het suena. Ik had geen geld voor een, een echt instrument. En toen zag ik deze viool. En toen wilde ik horen hoe die klonk. En hoe is het om te spelen op een instrument dat is gemaakt van het afval waar je vader tussen werkt? Nou, in het begin was het uh, heel raar. Ik, ik wist niet of het wel goed zou klinken. Ik neem aan dat het in jouw buurt niet heel gebruikelijk is om een instrument te leren bespelen. Nou, Nee, en, en ik had al helemaal nooit gedacht om ooit nog eens naar Nederland te komen. Ik sprak gisteren een van de kinderen die zei dit heeft mij een alternatief geboden voor een leven van geweld, drugsgebruik. Kinderarbeid, eh, gewoon totale uitzichtloosheid. En ze zegt dat geldt eigenlijk voor ons allemaal en voor alle kinderen. Want er zijn 200 kinderen die muziekles krijgen en eigenlijk bij dit orkest betrokken zijn en daarbij willen horen. Het heeft ook de gemeenschap een stuk trots gegeven. Want heel veel mensen in de gemeenschap werken mee aan het bouwen bijvoorbeeld van de instrumenten. Het vinden van het metaal en alle stukjes en beetjes die daarbij komen. Valencia was. Valencia, 21 jaar. ...en heeft hier een viool. Wie helpt jullie met die instrumenten? Een senor die in Cateura woont, die is iemand die in de wijk woont... ...die specialiseerd is in het maken van instrumenten van afval. Fabio Chávez. Fabio Chávez is de dirigent van het orkest... ...de grote man achter het project. Ik yo me in la zona, ...en el ambiental Ik ben técnico ambiental uh, geen muziekleraar, ik ben uh, een milieutechnicus. In een planta de recyclage. Ik, Ik werkte daar op de, de recyclingafdeling van, van het stort. Ja, en daar ontstond het idee. Ja, Hij is zo zo zo ja, zo. de Ja, het is niet en lo que de otra manera no comprar. Het kwam voort uit hun leven, hun gewoonte... om op de stortplaats dingen te vinden die ze zelf niet kunnen kopen. En dat is nu uitgegroeid tot een een compleet orkest. En het is echt ongelooflijk om te zien en te horen hoe er muziek tevoorschijn komt. Ja, uit blik en, en iets wat eigenlijk uitzichtloos was. Het is een cello recycled. Hecht een lata, aceite, 30 liters. Ze in de basura. Ik zie hier een, een soort olieblik met de gaten erin. Omgevormd tot, uh, tot een cello. Ja, het is heel praktisch. Het heeft het arco en het liefst. Als ze niet speelt, stopt ze de strijkstok gewoon in een gat in dat blik. Heel praktisch, zegt ze. Wat nou het, het trekt redelijk veel aandacht. We vinden het toch heel exotisch. Zo'n orkest van recyclinginstrumenten, van, van blik. Maar tegelijkertijd is het ook een, een uiting van de armoede natuurlijk die er is. Nou, zij komen uit een gemeenschap die um, ja, voor de meeste mensen in uh, Paraguay helemaal niet bestaat. Uh, Catuera, dat is de vuilnisdump, de, de vuilnisstortplaats van de hoofdstad. Zo staat het bekend. Wat hier zo bijzonder aan is, dat mensen zelf het, hen, het heft in, in handen nemen. Iets zelf uh, dit oppakken, muziek maken, de muziekinstrumenten bouwen. En, en zelf hun, uh, hun toekomst bepalen. Ja, bravo voor het afvalorkest uit Paraguay. U hoorde een reportage van Edwin Koopman. Buitenlandpanel. Ja, in ons buitenlandpanel, iedere donderdag, Deo Volente, praten we deze week over Pakistan, waar de regering vandaag onderhandelingen met de, de Taliban is begonnen. En over India, over de aankomende verkiezingen daar en de politieke verschuivingen die zich laten zien op dit moment. Welkom Olivier Immig. Hallo. U houdt zich al jaren bezig met uh, Pakistan en ook goedenavond Mario Rutte. U bent hoogleraar... Uh, uh, aan de Universiteit van Amsterdam en u doet hetzelfde met onder meer India... maar u bent socioloog van heel Azië, zo'n beetje. Nou, ik hou me vooral met India vooral en in Zuidoost-Azië bezig. Ja. Oké, okay. nou, we beginnen met Pakistan, meneer Imig. Ja, dat, dat land, uh, we, weten we, de meeste berichten die ons vandaar bereiken uh, zijn aanslagen... en dat uh, zijn er dan altijd zogenaamde aanslagen door, door de Taliban... Vandaag was het nieuws dat de regering onderhandelingen met de Taliban in uh, Islamabad op een geheime locatie is, ja. uh, is begonnen. Het geheim, het Kaiberpachtung qua huis Ach, in kijk, Islamabad. Nou ja. Op, op, op mijn papiertje staat geheim, maar dat uh, is meteen al rechtgezet. Kijk, waarom doet president Sharif, die nog niet zo heel erg lang in functie is, uh, dit? Waarom gaat hij het gesprek aan met de Taliban als daar al sprake van is? Een paar redenen. Um, de Taliban bestaan nog steeds, groeien nog steeds. We hebben nog steeds kennelijk het vermogen om mensen aan te trekken. En voldoende steun uit binnen en buitenland om te bloeien en te groeien. Mm -hmm. En Sharif heeft besloten om de economie, de energiesector... en de extremistische groeperingen in zijn land duchtig aan te pakken. Omdat Pakistan natuurlijk op de rand stond om in chaos te verzinken... zoals sommige mensen dat noemen. Ja, maar uh, d -d duchtig aanpakken, uh, dan ga je niet met ze praten, of wel? Dan ga je wel met ze praten als je ze niet kunt verslaan. En blijkbaar is dat het geval. Bovendien zijn er nogal wat politieke en militaire benoemingen geweest... de laatste tijd in Pakistan met name een nieuwe opperbevelhebber voor het leger is geïnstalleerd. En die moet ook even zijn draai vinden. Bovendien, het is nou niet bepaald een uh, nawaz onvriendelijke bevelhebber... die daar nu zit. Mm -hmm. ja um, Heel even, ik zeg nu al een hele tijd de Taliban. Uh, is er eigenlijk sprake van de Taliban? Want ik las ook acht, ergens dat dat over iets van drie dozijn verschillende groeperingen gaat. Oh ja, minstens. En die zijn lang niet allemaal lid van de groeperingen... die nu vertegenwoordigd zijn in een overkoepelende organisatie... Die praat met de regering. Dus wat dat betreft zit er nogal wat hiëten in het proces. Als je ze allemaal zou willen bereiken... dan ben je erg lang bezig... en zul je waarschijnlijk nooit het enige resultaat boeken in die richting. Dus met wie wordt er nu eigenlijk gepraat? Er wordt nu gepraat hoe, hoe zien die delegaties eruit? Ja. Er wordt nu gepraat tussen twee uh, comité's die zijn ingesteld. Eén door de Taliban. De grootste vertegenwoordiging van de Taliban... die in Noord-Waziristan zijn, aan de grens met Afghanistan. En er wordt ge, vanuit de regering een, een comité is ge, geïnstalleerd en is aan het praten met dat Taliban-comité. Drie man, waaronder één gerenommeerde journalist. Ja. Heel opmerkelijk. En tevens de meest gematigde van allemaal. Ja. Want de, de regering Sharif heeft wel mensen aangesteld die het goed kunnen vinden met de Taliban over het algemeen. Hmm. En wat is de Taliban. Een, ja, de Taliban. Goed, nou ja, we weten nu wat dat betekent. Um... Nu, nu lijken me de posities, uh, en dat hoor je natuurlijk vaker als het gaat over... Uh praten met terroristen. Mm -hmm. uh, de posities lijken me zo diametraal tegenover ja. elkaar te staan... dat je je eigenlijk afvraagt... wat het, de uitkomst van dit soort onderhandelingen zou moeten zijn. Want nou. de Taliban willen een, een, een kalifaat in Pakistan, een islamitische staat. Uh, dat zal meneer Sharif niet willen. Daar zie ik geen compromismogelijkheden. Dat zie ik ook niet. En ik wil daar best een, een aardig bedrag opzetten. En het duurt niet zo lang, dit hele proces... En de uitkomst is waarschijnlijk vrij nietzeggend... in de zin van geen akkoord. Hm. Vanmiddag werd al bekend dat er een bestand was afgesproken. Uh, er is opgeroepen tot een bestand. En je moet inderdaad heel zorgvuldig luisteren... naar de formuleringen in dit verband. Want die verraden een hoop van hoe de zaak ervoor staat. Zo is er ook besloten, door beide delegaties... na die drie uur praten... dat het niet gaat over vrede in Pakistan... maar over vrede in het grensgebied met Afghanistan. Ja. Noord- en Zuid-Waziristan. En dat is nou toevallig precies waar de waar de regering Sharif nu mee praat, hun hoofdkwartieren hebben. Mm -hmm. Dus ze proberen die grensgebieden rustig te krijgen. Dat is het idee. Yeah, yeah. <laughs> het alternatief is een militaire aanval, een militaire operatie. Ja. Yeah. Um... Nu is er een opmerkelijk uh, fenomeen wat met deze uh, onderhandelingen te maken heeft. Namelijk dat de Amerikanen die met name in dat grensgebied uh, de afgelopen jaren erg actief zijn geweest. Ja. Met name ook weer met drone aanvallen. Uh, uh, onbemande vliegtuigjes waar vanaf raketten uh, ja. werden ja. afgeschoten. Dat er opeens vanaf december helemaal geen drone aanvallen meer zijn geweest. Oh, Dat is niet opeens. Dat is keurig afgesproken door het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken met de Amerikaanse regering. Die hebben daarom gevraagd. Om de Mogelijkheid tot onderhandelen te vereenvoudigen. En dat is gelukt. Mocht het zo zijn dat de Amerikanen een belangrijke leider van Al-Qaeda of de Pakistanse Taliban in het vizier krijgen, dan twijfel ik er niet aan dat ze weer een drone lanceren, een raket lanceren. Van ja, van. want, want uh, het, het grappige... Nou ja, grappig, uh, in november uh, was er ook sprake dat er onderhandeld zou gaan worden. En toen ja. werd er, oh, geloof ik, een dag voordat die onderhandelingen zou beginnen... werd inderdaad door de, de Amerikanen de een belangrijke... beweging werd door een onbewand vliegtuig... en een raket daarvan uitgeschakeld. Ja, ja dus toen werd... was er nog geen afspraak met de regering? Of toen de... was er nog geen afspraak met de regering. Mm -hmm. Maar er was wel een uitspraak van die meneer die toen vermoord is... Hakimula Mechsoot... Ja. Uh, dat hij bereid was om eventueel, misschien wellicht ooit in de toekomst... nou ja, het stelde niet zoveel voor. Hmm, nee. Het stelt nee, nu overigens ook niet zoveel voor. Nee, dat, dat, dat suggereerde u al. En u zei nog iets uh, uh, opmerkelijks, vond ik. U zei, ja, er zit nu net een nieuwe legerleider... en die ja. moet ook zijn draai nog vinden. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat deze hele uh, gespreksronde een beetje tijd winnen is... en ook een beetje bedoeld is om te laten zien... van kijk, we proberen wel te praten, maar dat lukt niet... zodat er straks wel full force militair opgetreden dat kan worden. Dat is wat een aantal mensen zeggen. Ja. En dat is een plausibel scenario. De regering Sharif heeft vlak voordat deze hele besprekingen losbarsten... bene in het parlement gevraagd om toestemming... voor harder optreden tegen de Taliban-groeperingen. Ja. Een dag later, niet eens, biedt premier Sharif aan om te gaan praten. Ja. En zeggen de Taliban ook plotseling... Nou goed, wij gaan praten. Merkwaardig. Ja. ja, dus waar gaat dit heen, denkt u? Dit gaat naar de same old song, ben ik bang. Het zal niet zo gek veel op gaan leveren. We hebben dit eerder gezien in 2009. Toen is er een akkoord gesloten tussen de Pakistanse regering... en ook Taliban groeperingen In Noordwest-Pakistan, in, in de SWAT-regio waar Malala vandaan komt. Dan weet iedereen waar het is natuurlijk. Ja. Uh, dat heeft twee, misschien drie dagen stand gehouden. En toen ja. begon de ellende alweer. Ja. Meneer Rutte, hoe kijken ze in India... Uh, waar natuurlijk altijd uh, erg naar Pakistan wordt gekeken... en, en men oh. ook niet zit te wachten op een heel onrustig Pakistan natuurlijk... hoe kijken ze daar tegen dit soort onderhandelingen aan, denkt u? Nou... Eigenlijk op dit moment he, houdt India zich heel weinig met Pakistan bezig. Het zijn de interne problemen, en de politieke problemen, zoals we het zo over hebben. Die ja. zijn eigenlijk zo, zijn eigenlijk zo belangrijk dat je eigenlijk op dit moment heel weinig uh, nieuws ziet over Pakistan. Uh, Um, en dat, dat is opvallend. Want uh, er hoeft natuurlijk altijd maar iets te gebeuren. En uh, wat net al gezegd wordt, dit, dit, dit betreft bijvoorbeeld de grens met Afghanistan. Dat is natuurlijk voor India altijd heel prettig. Want dan, dat is ver weg zal ik maar zeggen. Of in ieder geval dat zit niet tegen de grens met, uh, met, uh, met India. Met, uh, en vooral met Kashmir aan. Uh. Dus eigenlijk is het voor India wel prettig als het uh, Pakistan, mil Pakistan militair daar bezig wordt gehouden. Zodat ze niet lastig kunnen doen aan de andere grens. Dat is in wezen wel vaak de, de, de ja, opvatting. En, maar nogmaals wat nu eigenlijk belangrijker is. Is dat ze veel meer veel grotere problemen binnen huis hebben. En wat zijn die problemen binnen huis dan? Nou, die is eigenlijk, uh, in de eerste plaats is de economie uh, groeit minder hard dan, uh, dan eigenlijk verwacht was. Minder dan 5 procent. Ja, wij zouden daar een moord voor doen hier in Nederland, maar <lacht> in India is dat niet, uh, niet wat men uh, verwacht had. En, nee. uh, vergeleken bij andere opkomende landen. Uh, een hele instabiele regering, een congrespartij die uh, heel lang natuurlijk aan de macht is geweest. tussenpozen niet, maar toch wel heel lang aan de macht. En nu toch wel lijkt uitgespeeld. En wat komt er dan voor terug? Dat is natuurlijk toch de vraag ja. uh, op dit moment. Ja, de, de huidige minister-president is van die congrespartij, is, uh, meneer Singh. Ja. Um, er wordt dus halsrekend uitgekeken naar een nieuwe politieke leider in India? Ja, er wordt echt, uh, het is duidelijk dat hij sowieso niet terugkomt. Dus zelfs al zou er een wonder gebeuren en de congres alsnog uh, mede aan de macht zou komen... Zou, dan is hij niet degene die uh, uh, prime minister wordt. Uh, uh, dat heeft hij zelf al gezegd. En hij is een beetje tegengevallen. Uh, hij was natuurlijk de man in die 91, toen was hij minister van Financiën. Hij heeft eigenlijk die hele liberalisering in gang gezet. En daar is hij eigenlijk, heeft hij enorm veel krediet mee gekregen. Men, yeah. had, men had eigenlijk gehoopt dat hij als uh, minister-president uh, eenzelfde daadkracht uh, zou uh, hebben. Maar dat blijkt gewoon uh, anders te hebben gelegen. Ja. En, uh, en wat is dan het voornaamste uh, probleem? We lezen het laatste tijd erg veel, met name over uh, anticorruptiebewegingen in India. Yeah. Ja, nou, dus een van de zaken die de Congress. Uh, toch heeft in gang gezet, is een enorm, het openstellen eigenlijk van India een groot, uh, groot kapitaal. Ja. En India is natuurlijk altijd heel lang een, uh, nou, ik wil niet zeggen een socialistisch land, maar toch met een planeconomie. Uh, centraal geleide. En, centraal geleide economie. economie, ja. economie. En uh, de opengesteld aan de uh, grote bedrijven, ook in de supermarktketens. Uh, en dat betekent ook, op, uh, ook veel uh, corruptie heeft daar plaatsgevonden. En dat hebben ze eigenlijk niet tegen kunnen houden. Het is eigenlijk toegenomen in de laatste jaren. En er is dus een partij nu, uh, op dit moment in de opkomst, die daar een grote issue van maakt. Ja, die heet, die heet uh, uh, in het Hindi de Partij van de Gewone Man, geloof ja. ik. Hè? Of van, ja. van de Kleine Man. Ja, Wordt ook, de Gewone Man, ja. Wordt ja. ook geleid door een heel betrekkelijk gewone belastingambtenaar. Wat is, wat, wat is dat uh, voor man? Even kijken hoor, ik heb zijn naam hier staan. Meneer Keriwal. Ja, ja. ja. Uh, nou, het is niet een hele gewone man. Want hij, heeft, hij, hij is wel afgestudeerd aan het Indian Institute of Technology. Dan ben je niet, je niet, tot de, je niet tot de middengroep, zou ik maar zeggen. Dat is een, een elite school. Dat is een elite school. Okay. En hij komt van een redelijk welvarende familie. Ik wil niet zeggen dat hij tot de rijke elite behoort, Maar het is ook wel niet zo dat hij, nou, dat, hij, dat hij zelf een gewone man is, zal ik maar zeggen in dat opzicht. Maar hij was wel belastinginspecteur. Nou, dan was hij ook wel wat hoger dan in rang gestegen dan yeah. dat. Ja, en hij, hij heeft een partij opgericht. Hij komt eigenlijk eens afgesplitst van de Anna Hazare Ging, die daarvoor was, die, daar, die eigenlijk begonnen is... met dat anticorruptieprogramma. Ja, een man die met hongerstakingen probeerde Precies. corruptie op de kaart ja. te zetten. Ja. Ja. Een soort van herleving van Gandhi, zou je bijna kunnen maar goed, zeggen. Maar zij heeft heel veel, deze meneer met zijn nieuwe partij... heel veel succes gehad in de deelstaat Delhiën. De hoofdstad ja. en, en, en kleine omstreken... waar hij een uh, groot aantal zetels bij de laatste verkiezingen... Ja. in het parlement heeft gewonnen. Ja, er is die, er zijn tweede partij geworden. En eigenlijk met, met steun van de Congres. Uh, He, is, heeft hij, hebben zij dus de macht. Hebben zij, is hij nu uh, chief minister, zoals dat heet in de deelstaat Delhi. Ja. Het is echt een urbane partij. Hè, dus een steden, partij van de partij, steden. Ja. Uh, uh, en uh, heeft enorm veel uh, ja, beweging eigenlijk. Het is eigenlijk nog geen politieke partij. Dus de vraag is ook wat er nu met die verkiezingen gaat gebeuren. Want dan komt het platteland natuurlijk in beeld... wat ja. voor 75 het electoraat van India bepaalt. Ja, dus wat voor kans maakt hij daar, denkt u, met zijn nou, partij? Op dit moment zijn de verwachtingen dat hij van de, van de meer dan 500 zetels, 543 of 534, zal hij er niet meer dan 10 krijgen. Dus het gaat eigenlijk maar om een hele kleine uh, uh, ja. machtsfactor, of nog nee, een machtsfactor. Dan, het, ja, ja. Dan, dan, dan komt de andere grote uh, uh, uh, rivaal ja. in beeld: uh, Narendra Modi van ja. de BJP, van de Hindu-partij. Uh, ja. Wat is dat voor man? Dat is een man die heeft in Gujarat, een deelstaat in West-India... ten noorden van Bombay zou je kunnen zeggen... heeft hij enorm veel bereikt de afgelopen jaren. Hij is een van de meest economisch gegroeide staten. heeft ook een, een strakke hand, maar heeft ook... Uh, een enorm, uh, uh, uh, heeft ook eigenlijk bijgedragen of in ieder geval niet tegengehouden de rellen tegen moslims in 2002. Dat is Waar een heel groot veel, probleem. Veel Waar meer dan zijn. duizend, zeker meer dan duizend moslims uh, vermoord zijn. Uh. Uh, en afgeslacht zou je bijna kunnen zeggen. En daar, daar, dat, uh, dat hangt aan hem. En uh, hij is ook iemand die bijvoorbeeld nog steeds niet Amerika in mag daarom. Hè? Dus ja. hij is ook iemand die in het buitenland wordt gezien als een, een groot probleem. En is enorm machtig in Gujarat. Want in Gujarat heeft hij al vier keer de verkiezingen gewonnen met de BGP. En nu heeft zelfs, met een meerderheid, zelfs een tweederde meerderheid. En dus het idee is, nu gaat hij ook India op die manier... Uh Runnen en hij gaat de nieuwe, de nieuwe, nieuwe minister-president worden. En gaat hij dat worden? Dat is de vraag. Ze zullen waarschijnlijk, is nu de verwachting... dat ze ongeveer 180 zetels krijgen van de, van de 534. Zelfs met hun coalitie zullen ze niet meer dan 200 krijgen. Het zijn de regionale partijen die eigenlijk het verschil gaan maken mm. en die zijn die zijn met ze samen zullen die uh, ja 40 van de stemmen krijgen en de vraag is wat die gaan doen en Modi wordt is aan de ene kant wordt hij enorm gezien als een sterk iemand maar dat is ook zijn zwakte want dat betekent dat hij een bedreiging is voor anderen in die politieke partijen Precies. die ja, ja, ja, ja. hem eigenlijk liever niet willen ja. want die zien ten eerste zien ze dat hij misschien te veel macht gaat krijgen en ten tweede blijft hij een probleemgeval... en zal dat ook de reputatie voor India en het buitenland niet goed doen. Ja. He, dus er zijn allerlei krachten die op dit moment aan werken. Dus dat blijft spannend. Meneer Emig, wat, uh, wat, de, wat willen ze in Pakistan? Denkt u dat er in India gebeurt qua uh, politieke leiding? Of hebben, of, ze, of hebben ze daar uh, geen tijd uh, voor ja, om zich erbij bezig te houden. Oké. daar een opinie over natuurlijk. Omdat het van wezenlijk belang is voor het voortbestaan van Pakistan... in deze of een andere vorm. En het gaat in Pakistan met name over de andere vorm... Men wil graag met India over Kashmir praten nog steeds. Dat heeft premier Sharif vandaag weer aangeboden aan de regering in Delhi. Aha. Voor de zoveelste keer door een Pakistanse leider. En de Indiaanse regering zal ongetwijfeld antwoorden... Mm, dat ze worden bedankt voor de moeite en wel geïnteresseerd zijn... maar het toch niet doen. Nee. Men wil dit bilateraal oplossen en niet via allerlei internationale fora. Goed. Dus Pakistan heeft er belang bij dat er geen extreme regering... Een een krachtige regering en daar is er maar eentje die bereid is om tegemoetkomingen te doen. Ja, dus daar zullen ze dan. met meneer Modi waarschijnlijk niet zo blijven. En met meneer Modi zal men niet zo blij zijn. Nee, goed. Nou, nee. Dan, dan wordt er in ieder geval ook in uh, Pakistan met spanning gekeken Zeker. naar die verkiezingen. In april, hè, geloof ik. Nou, ja, midden april, ja, ja. wordt nu gezegd. Ja. Oké, okay. overigens zijn dan begin april in Afghanistan ook presidentsverkiezingen. Kijk, om het om wordt het spannend. Om de zaak te compliceren. <laughs> het wordt spannend in de regio. Hartelijk dank, Olivier Immig. En Mario Rutten. En tot slot van deze bureau buitenland... Eh, voordat de sport het helemaal overneemt... gaan we nog even naar Andy Houtkamp in de Arena. Ja, het gaat niet goed hoor. Met Ajax staat 1-1. Zojuist zelfs een bal op de lat van FC Groningen van Kostic. En Ajax toch veel sterker dan FC Groningen in de eerste helft. Maar het wil niet lukken voor ons nog voor de koploper. En dus uh, zitten we al in de tweede helft. We hebben 11 minuten gespeeld in de tweede helft. Doelpunten voor Ajax van Schöne en van Kostic voor FC Groningen. Betekent dat het na 10 minuten in de tweede helft. Met een klein fluitconcertje van het publiek op de achtergrond. Nog altijd 1-1 is bij Ajax FC Groningen. Goed, zometeen uh, langs de lijn hoort u de ontknoping van deze wedstrijd in de arena. En dat wordt u dan allemaal uh, verteld uh, via Gio Lippens. Daarna het oog, daarna de VPRO weer. Uh, zoals iedere nacht van 12 tot 2 met Nooit meer slapen. Gepresenteerd door Pieter van der Wielen. U wordt bedankt voor de aandacht en volgende week zijn wij er weer. So that's it.